Great. Sound. Nick Muir Burkina Faso, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hey, leuk dat je weer bent ingeschouwd op jouw CVM Zandvoort. Een nieuwe aflevering van See It! Alweer de één na laatste van dit jaar. Wat zegt nou zelf? Met kerst gaan we toch uh, zelf thuis een feestje bouwen? Mijn naam is DJ JK en vanavond een volle drie uur See It! Samen met DJ Dion Sidney vanavond in de mix. En ja, zoals wekelijks hebben we natuurlijk ook weer een stapel nieuwtjes uh, meegenomen. Ik kijk hier zo eventjes op mijn scherm waar we alles klaar hebben staan. Ik zie een nieuwtje voorbij komen over Sensation. Altijd leuk natuurlijk. Ik zie een nieuwtje over Super Sunday Christmas Bash voorbij komen. Escape kan niet missen. Zit er vanavond ook bij. We hebben onze Twitter rubriek uh, Tweets and Beats... En ja, 10 voor 10 Hoop ik toch echt wel dat die John Sidney alles weer op een rijtje heeft. In de partyguide. Zorg dus dat je hem hier aanhoudt staan. Onze mailbox, hij is ook weer geopend. Zie het uit cfmsandvoort.nl En ja, ik zei het al. We gaan heel veel fijne nummers draaien. Wat dacht je? Van Tim Burke. Oftewel Avicii samen met Oliver Incrosso Heeft hij... Een hele grote tra uh, track, i-track gemaakt Maar de b kant van dit nummer Looper D Vind ik persoonlijk Nog beter, daarom hier Tim Burke versus Oliver in Tot 12 uur Op jouw 106.9 104.5 Oftewel. Keihard via het wereldwijde web Is dit het. De bekant van iTrack, die gigantische clubknaller en nu ook commercieel een groot succes. En ja, wat ook een commercieel groot succes is, is natuurlijk Dirty Dutch. En ja, de eerste Dirty Dutch editie in Las Vegas en Amsterdam zijn bijna uitverkocht Na maanden voorbereiding is het zover. De plannen om met Dirty Dutch in Amerika te gaan veroveren gaan op 14 januari van start. De eerste Verenigde Staten-editie vindt plaats in Marquee te Las Vegas. Met een capaciteit van maar liefst 12.000 bezoekers en een investering van ruim 50 miljoen dollar is Marquee misschien wel het meest indrukwekkende project wat er tot nu toe gebouwd is. Qua clubs wereldwijd dan. Dirty Dirt zal na zijn vaste maandelijkse Vegas show zich ook vestigen in clubs in New York, Miami en LA. Via Slam FM worden de komende week vliegtickets weggegeven naar de eerste Dirty Dutch show, show in Las Vegas. Ja, dan hebben we ook nog een nieuwtje over Dirty Dutch Fallout. Het is namelijk bijna uitverkocht. voor Dirty Dutch naar de VS trek. staat er nog een mooie editie in de rij voor de boeg. Voor derde in volgende jaar is de rij het podium voor een veelbelovende editie van Dirty Dutch. Heb je nog een kaartje? Maar wil je er wel graag bij zijn? Wees dan. Snel. En dat zeg ik ook echt snel, want de kaarten zijn bijna uitverkocht. Wil je meer info over jouw Dirty Dutch? Ga dan even naar dirty en daar staan alle informatie en verdere ontwikkelingen rondom dit uh, geweldige concept. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door naar lekkere muziek. En ja, wat zijn we voor je klaarstaan? LOPU featuring John Puzzle en Christy. I miss you. Het kan zijn dat je hem van de week... Of je vorige week al hebt horen voorbij komen hier op jouw CFM Zandvoort. Maar niet in deze mix. Hij is net binnen. Gloeiend heet. Owen Breeze. En Manuel Tu Santos. Hebben deze track onder handen genomen. Hebben ze goed gedaan. Want ik vind hem veel beter klinken als het original. Zometeen. Meer nieuwtjes. Tweets en beats. En natuurlijk de partykite. Puzzle Christy, I miss you. Ja, dat brengt ons bij het volgende nieuwtje. Sensation. En ja, niet Sensation in Amsterdam. Dat was één groot feest dit jaar. En mocht je het nog een keer willen terugzien. Hij is nou ook op DVD, Blu-ray of natuurlijk de Megamix. En dat alles in één mooie hoes. Ik kan het weten. Ik heb hem voor een verjaardag gehad. En ik zal zeggen, het is zeker de moeite waard als je er bent geweest. Misschien zie je er zelf nog op terug. Maar ja, we gaan het hebben over natuurlijk zeven internationale top-DJ's... tijdens de oudejaarseditie van Sensation in Duitsland Celebrate Live. Nooit eerder was het thema van Sensation passender dan dit jaar. Want de line-up van dit jaar, die uitsluitend bestaat uit internationale top-DJ's... zal de Esprit Arena tijdens Oud en Nieuw op haar grondvesten doen schudden. Naast de reis aangekondigde DJ-grootheden... Vedder Joris Horn in 2001, Mr. White en Swedish House Mafia... DJ Sebastian Ingrosso is Engelandse populairste club-DJ van het moment Funk Agenda toegevoegd. En tot slot zal Richie Houghton, een van de meest invloedrijke DJ's en producers in de house en techno zien ...het absolute hoogtepunt vormen voor de Sensation-line-up van dit jaar... De Canadees startte zijn carrière in Detroit samen met Jeff Mills en John Aquiva. FIFA. Zijn producties werden onder verschillende pseudonymen uitgebracht. Zowel de pionier van de elektronische muziek wereldwijde faam als Plastic Man. Onder dit pseudoniem zal ook zijn lang verwachte album Archives begin 2011 worden uitgebracht. Naast zijn eigen producties is Hartin hier en meestal als remixer. Hij zet de muzikale mijlpalen en werkte met grootheden als Sven Veet en Ricardo Villabos. Met wie hij regelmatig optreedt tijdens de legendarische cocoonavonden in de Amnesia in Ibiza. Door gebruik te maken van special effect apparatuur en een drumcomputer doet het woord DJZ zijn verschijning tekort. In 2006 zette Hartin voor het eerst een voet op het Sensation podium... en men kan zeer enthousiast kijken naar hetgeen hij gepland heeft voor zijn comeback tijdens New Year's Eve... Funk Agenda verkrijgt wereldwijde faam buiten zijn geboorteland, Engeland. Na het in de wachtstrepen van meerdere awards zoals Best Ibiza Track... en Beatport's Best Tech House Track 2008... voor het bejubelde Men with a Red Face... welke hij samen produceerde met Ministerial Sound DJ Mark Knight... de organisatie zegt zoals... We verheugen ons erop om funkagenda en zijn energieke sound... tijdens oud en nieuw in Duitsland te mogen verwelkomen... Wie dit spektakel niet wil missen kan meer informatie vinden op www.sensation.com en www.eventim.de, ofwel de Duitse site. De voorverkoop is al in volle gang en 30.000 clubbers van over de hele wereld zullen samen Oudejaarsavond vieren in de Esprit Arena in Düsseldorf. Ja, nou, vorig jaar is het natuurlijk ook geweest en er zijn nog een paar trailers uh, van Sensation, dus... Ga even naar YouTube en klik op Sensation, en je ziet de nodige feestjes daarvoor komen. Hartstikke leuk! En dat is ook de volgende track. Daniel Mabius, Sint Strings. Speciaal hier bij jou. Keihard door je speakers op Stanford's grootste dansfloor. Dit is hier tot aan 12 uur. De Heetste Beats. land uit. Wie wel hier aanwezig is, is de ons on enige echte DJ Dion zit hier. Hij heeft alle feestjes weer op een rijtje gezet. En die hoor je natuurlijk uh, straks voorbij komen in de See It Party Kite. Straks ook natuurlijk nog een heel leuk nummer. Wat dat is. Wat dat is. Blijf gewoon lekker luisteren. Dan hoor je vanzelf voorbij komen. ik heb zo'n vermoeden, over twee plaatjes zou hij zomaar eens erbij kunnen zijn, dus nu eerst even Mason met Runaway. Ja, en dat heb ik dan niet tegen jullie als luisteraars. Blijf lekker zitten. Blijf lekker dansen. Natuurlijk hier bij jou, ZFM Zandvoort. Zie het keihard door je speakers op Zandvoorts grootste dansvloer. Dat was natuurlijk amazing met die geweldige knijten van een hit. Waar je me ook zeker voorbij zult horen komen is in de escape... En ja, ik heb hier even een nieuwtje over escape in december. We hebben een Flying Robot X, Frederik Abbas zijn verjaardag, kerst en New Year's Eve. Want december is sowieso al een heel speciale, heel speciale maand. Maar met onder andere spectaculaire Must Robot X. Komende 11 december, Frederik Abas zijn uh, birthday bash op 18 december met een afterparty tot 8 uur s ochtends. Een speciale kersteditie van Framebusters en een knallend oudjaar in Escape wordt hij nog heel veel specialer. 25 jaar Escape, buiten is het ijskoud, maar binnen in Escape is het warm, zeg maar gerust heet. Met topmuziek, opvallende ex en lange nachten. Net als 25 jaar geleden, want in oktober 2011 bestaat Escape maar liefst 25 jaar, met recht een unicum in de wereldwijde dance scene. In de aanloop tot deze, deze zeer speciale gelegenheid wordt het dit jaar al zeven uitgepakt met spectaculaire acts, gratis goodies en vele andere verrassingen. Dus verwacht het onverwassen bij Escape op zaterdag. Escape Resident uh, Raimundo zit ook niet stil. Zijn nieuwste track Fortuna, een samenwerking met Addy van der Zwan, doet het erg goed in de lijstjes op Beatboard.com onder andere. Speciaal voor al zijn volgers uh, op, heeft hij op, uh, via Twitter en via zijn Facebook uh, een uh, spetterende eindejaarsmix uh, gemaakt. Misschien dat we hem nog uh, een keertje gaan uitzenden, want hij zit zeker goed in elkaar. En ja, je kunt hem ook nog eens een keertje zo downloaden. Dus ga even naar de Facebook-site van DJ Raimundo of naar zijn Sound, uh, Soundcloud-pagina. Uh, ook voor december heeft zij een dik programma samengesteld voor de zaterdagen. Op de populairste en een van de langslopende clubavonden van Amsterdam, Framebusters, uh, staan er deze maand weer enkele toppers geprogrammeerd. Zoals studio-partner Adi van der Svan uh, afgelopen zaterdag uh, er was. Uh, samen met MCG was hij en Norman Soares. Dus helaas, dat heb je moeten missen. Maar Gabriel en Casson uh, gaan er ook uh, bij zijn uh, met hun nieuwe hit Perfect World. Uh, 11 december staat Raimundo met Nicky Romero in de boot. En ik heb van de week via de tweet een uh, nieuwe track van hem gehoord. Zeker de moeite waard en die gaat hoge ogen scoren. Uh, Ruby Wax uh, die komt uh, komende zaterdag ook nog langs. En ja, wat hebben we nog meer? Een zeer spectaculaire uh, Flying Robot Act die onlangs op Sensation in Polen nog de show uh, te zien was. Op zaterdag 18 december wordt Frederica Abbas weer een jaartje ouder en viert hij dus zijn verjaardag. Samen met Raimundo Costa op de zaks en Miss Bunty met haar vogels wordt het geheid een dolle En nog mooier is dat je tot 8 uur door kan dansen. Wat aansluitend aan Framebusters vindt zie je later plaats met DJ Jean, Tony Chacha en Frederica Abbas. Danny runt de luxe deze avond. Kortom een volle avond. Zaterdag 25 december is het kerst. En dat wordt gevierd met sexy danseressen. En een speciaal optreden van DJ Hartwell. Ook Raimundo Casicas on percussion, Saxi Mr. S on Sax en MC Vika Kova zijn erbij. Je kan dus meteen die kilo's eten eraf dansen. En ook in de luxe waar Las Vegas spint, wordt het een gezellig feestje. Dan hebben we natuurlijk nog de New Year's Eve van 2010 naar 2011... Het kan allemaal in Escape. Het jaar wordt op vrijdag 31 december uitgeluid met een gigantisch feest. Maar in maar liefst drie zalen. In Escape's club kun je naast veel champagne genieten van optredens van de bingo players. Raimundo, Daniel Bovi en Roy Rocks, Frederik Abbas, Costa Ronsax, MC Roga en Mo MC... Dan gaan we naar de deluxe, want daar staan Claire en Sheila Hill, Ruby Wax, Danny en Joshua Walter voor je klaar. Met hun platentas vol met klappers. Daarnaast kan je ook doorlopen naar de kroon waar Raimundo, Radical Roy en Leo van der Weide Classics gaan draaien. Er zijn verschillende VIP-arrangementen te boeken, zelfs met een diner erbij. Wil je meer weten? Ga dan eventjes naar www.escape.nl hiervoor. Ja, verder heb ik eigenlijk weinig te melden over de Escape. Voor 15 euro heb je een hele leuke avond uit. En ja, wat ook nog altijd voorbij komt, zijn die lekkere plaatjes. En dat is er hier een van Nervo met Irresistible. Keihard door je speakers met zometeen. Gewoon een kersthit. Irresistible. ...in de Chucky Remix, hier op jouw CFM's antwoord. En ik zei ja, we gaan een gezellige kerstesfeertje hier toch. Want ja, het zit eraan te komen. Volgende week alweer onze laatste uitzending voor dit jaar. En ja, een leuk kerstgeluidje eronder. Want ik heb een nieuwtje over Super Sunday Christmas Bash. Al een aantal jaar viert Super Sunday tweede kerstdag... ...in een uitverkochte Central Studios in Utrecht... Ook dit jaar weer belooft het een uitzinnig feest te worden. Super Sunday komt namelijk met een nog grotere line-up dan die van het jaar ervoor. Een line-up die al de topnamen van de Nederlandse house scene samenbrengt in één groot dance-event. Nou ja, we gaan even kijken wat staat er allemaal. Beggy Bekovic, Melvin Reese, Roog, Futuring Chapel, Shermanology, Chocolate Puma, Jury James en Ryan Marciano... En dan nog Mish Crown, uh, Chapelle Cherokee. En het is hosted bij MC Roga. Dat is dus de theater. Dan hebben we in de ballroom de Firebeats. Nicky Romero, Quintino, Fato Gonzalez. En Hartwell. Ja, tot zover deze. Over de Super Sunday Express bash. En dan kwamen we deze trek tegen van de week: Benny Royal versus Chris Ria. Die denkt: hé. Hey, Driving Home for Christmas. Elk jaar weer wordt hij helemaal grijs gedraaid. Waarom maken we hier geen leuke bootleg van? Wat denk je? Zie je het, zou hier niet zijn als we deze bootleg niet van Benny Royal zelf te pakken zouden kunnen krijgen. Dus, Driving Home for Christmas. weer, Dennis. Zullen we gewoon eventjes onder... Uh, leuke bootleg, Leuke trouwens. bootleg, hè? Ik we wil, gaan, we doen hem gewoon eventjes onder, onder het twitteren. Ja. Want het is, het is er weer uh, tijd voor. Jij zegt, ik heb zoveel uh, tweets binnengekregen. En ja, ik kijk eventjes niet. En er staan er alweer 12 binnen. Een hoop alcoholcontroles. Ja, alcohol en verkeer, dat gaat ook niet samen. Ik begin eerst, uh, Dennis. Nicky Romero zegt, ik ben onderweg naar Schiphol met zijn little sister. Even haar vriendje ophalen. Goh, dat is toch Wat lief. Nou, dat hij er toch tijd voor neemt gewoon. Oké, okay, nou ja, misschien is hij ingeschakeld. Want ja, onder de rook van Schiphol uh, kunnen ze ons ook ontvangen. Nicky Romero, als je luistert, hartstikke welkom. Wat hebben we nog meer voorbij zien komen? We hebben natuurlijk René MS en Begge Fiets met hun uh, bootleg, uh, wat zeg ik... Een uh, Smells Like Team Spirit uh, die ze hebben gedaan. Die heeft in de Progressive Shards uh, op Beatport de nummer 1 status bereikt. Ja, dus een hoop uh, felicitaties hier uh, en daar. Chocolate Puma die is aan de Koreaanse barbecue. Altijd lekker. Uh, schizophrenics draait vanavond uh, in uh, Den Bosch. Lang geleden, zegt hij. Dus uh, het zal wel leuk worden. Nieuwe uh, nieuw Afrojack is uh, net uitgebracht, Replica, Another Epic Tune. Die heb ik toevallig, die, uh, heb ik toevallig maar uh, mijn computer die was gecrashed, dus ik heb niks kunnen branden. Heb je niks kunnen branden? Nee, het was ga je vanavond uh... wel draaien eigenlijk? Nee, ik ben uh, Ik was... hoor hier een twee uur durende set, gelukkig heb ik net voordat ik begon nog eventjes flinke uh, huishouden. Op, dus, uh, met cd's. Dus jij gaat uh, de komende twee uur gewoon... Uh, ik, ga zo ik ga zo meteen twee uur lang... Non-stop in de mix. En ik kan je zeggen, daar zitten hele. Ja, maar ik kom hele... wel twee keer zo hard terug volgende week. Als laatste. Onze laatste uitzending van 2010. Volgende week. Nou, de laatste uitzending. Moeten we eigenlijk wat speciaals doen? Uh, misschien een jaarmix of zo? Even yeah. uh, een leuke, leuke Christmas bo ons eigen Christ Christ Christ a bootleg. Een Christmas bootleg. Nou. Ons... nou ah, nee, wel. Maken ja. we gewoon een it. Ja, nou ja, we gaan wel even we gaan, kijken we gaan wel even wat dat rond, gaat brengen. We gaan Even rond de tafel, rond de kerstmuts. Heb je ideetjes hierover? Onze mailbox, hij staat ook open. Zie het, het CFM Zandvoort. En ik zie hier een mailtje binnenkomen van Emiel. Hij zegt, nou. Ik hoor zo is die mixtapes van DJ Dion Sydney En een jaarmix klinkt best goed. Wie weet. Blijf luisteren, blijf ingeschakeld. Maar terug naar de tweets, want daar waren we mee bezig. Kim Vee, die zegt O2 Arena in Leeds, was hartstikke gaaf afgelopen nacht. Antoine, die heeft uh, net zojuist een hele interessante ontmoeting met de kerstman gehad. Oeh, nou dat is weer mooi. En ik, ik zie hier... Is hij wel braaf geweest? Ik weet het niet, ik weet het niet. We hebben hier ook een van de B-Thieves. En als je denkt van de B-Thieves, wat is dat dan weer? Ja, Chocolate Puma heeft een hele gave remix gemaakt van Umbongo. Ja, en hij is onderdeel van de Hot Selection. En Die heb ik gehoord. Hij is goed. En geloof me, ik heb hem hier uh, liggen. Voor me liggen. Ik ga hem straks voor jullie allemaal draaien. Hebben we nog een uh, paar Dennis? Uh, Dardalife zegt uh, dat het uh, nu hoog tijd is voor rode vlees. En onze vriend ga... van de show, Raymundo, die zegt... Ik haat december. En toch wel een hintje met Weight Watchers. Kijk, ik heb hem ook al een tijdje niet zien hardlopen, dus ja. En uh, ik zie een aantal tweets van uh, Nederlandse DJ's. Die kijken ook naar The Voice of Holland. Ja, sorry... Maar daar kijken wij hier uh, niet naar, uh, nee, we willen is... gewoon lekkere dancemuziek. Ik ben er niet zo kapot van. Ik ben er ook niet zo kapot van. Nou ja, op een gegeven moment ben je klaar met uh, het kerstliedje Dennis. Dan gaan we gewoon eventjes lekker een ander achtergrondje. Ja. Hebben we hebben nog een leuke uh, van Steve Angelo. Atlanta, ik kom eraan. Chesto, uh, die uh, is uh, op 1 januari in uh, Las Vegas. En ja, je kunt uh, een ontmoeting met hem uh, winnen. Ga naar zijn Chesso-account, of Chesso of Pegas.com. Ja, Pegas nou, hij heeft daar een uh, tour, hè? Hij heeft een hele American Tour. Een American Tour? Ja. Nou, volgens mij ziet hij overal nergens. Uh, gaat hij de hele en wereld Nick, door. Oh, oh. Nicky Romero die, uh, die promoot nog even voor uh, zijn collega de Sydney Samsung remix van Hello. Alarm, alarm, this one's going to break the house down. Ik ben er nooit zo van Sidney Samson. Nou, soms. Hij is af en toe hij, hij, uh, hij is zo veelzijdig. De ene moment denk je, wat, wat is dit? De andere moment is het toch van, nou ja, het is niet slecht. Oké, okay, nou ja. Met deze tweet vind ik een mooie afsluiter. Ja. Wat hebben we klaar nou klaarstaan? Felix. de house cat. Blijf luisteren, zometeen. The party guide. Alle feestjes! Dennis heeft ze helemaal op een rijtje gezet. En ik zag gewoon een paar leuke tussen staan. Dat over minder dan vijf minuten. Ja. Schrok je even hè? Ja. <laughs> even kijken of je wakker was. de hele tijd moet hebben. Nee. Zullen we dat Zul gaat, gewoon zo doen? Nee, nee, nee dat, okay. gaat echt dat gaat echt mijn keel uithangen dan. Oké, okay, nou jij ja, hebt alle feestjes al uh, ja. klaargezet en dat ik zie ik het eerst... We beginnen met stout uh, feestjes. Een stout feestje, oh daar zijn we gek de op. Dirty, dirty, dirty. Nou, uh, dan kan een wasmachine, weten dan kan we een wel. wasmachine de was doen. <laughs> het is van 12 tot 5 in de Paradiso in Amsterdam. De prijs is 16 euro. De line-up in de grote zaal is De Flexicon, Chef, Mr. Wicks, Munchie, Bondiggy Crew. En in de kelder Craze, Special Mike, Guitarnaman en Maximilian. Dan vervolgens Defected in the House in de Panama in Amsterdam. Uh, prijs is 15 euro voorverkoop bij PayLogic. Met de line-up van Sandy Rivera, Andy Daniel en Becky Begovic. Dat klinkt ontzettend en, gezellig. En in het studio gedeelte Brothers in the Boot. Oké, okay, nou ik ga toch voor die andere. Ja. Uh, vervolgens uh, The ook in Amsterdam. Van 11 tot 5 uh, Allure Exclusive Club-in. Prijs is 17,50 euro. 17 en voorverkoop bij Seadance Met de line-up van. Nou, ik noem de namen even op. Weer Brothers in the Boot. Ze hebben het druk. Ja, ja. Leroy Styles, Roog, Brian Tune, Rowan Santos, Gregor Salto, Lucien Ford en MC Ivan. Gaat de MC Ivan, oh, die gaat de hele tijd MC. Ja. Ik, ik dacht dat hij uh, ook ging rijden. Ik denk, moet niet gek worden. Ready or not, we hebben toe. De Midnight Freaks in de Club Air in Amsterdam van 11 tot 5. 15 euro entree pay logic voor verkoop. In, uh, in het Air uh, 1 gedeelte, zaal 1, Danny Howells, Tara's van der Voorde en Fur en Hazendonk. En Air 2, Love, Peace and Beats by Dennis Ruijer. Tegenwoordig Mr. Top 40, hè? Ja, ja. Ja, oh, ja, ja hij heeft een show, hè? Ja, ja. Naast naast de Dezzy part van nu de top 40. Nou, ik, word steeds, ik word steeds vergist met Dennis Ruijer, aangezien ik Dennis de Ruijter heet. Ze, was er was een eentje die zegt zo, wat, ga jij draaien op nou? Ik zeg, waar heb jij het nou over? Ja, hier. <laughs> nou ja, nee, het, het, het kan ik, erger. Dat ben ik helemaal niet. Het kan erger. Maar door met de partykijt. Ja, we, uh, we gaan door naar, we gaan walk in the Winter Wonderland in Hardest Plaza, in Harderwijk, van 10 tot 4. In de main area, Rail El Canario, DJ Irwan, Dekker, Randy van Velder, Candy Girls, Ibiza Gogo -Go Dancers. In het urban area, Hardest Plaza Urban DJ's. En in de feestcafé, René Verkerk en Robby. Uh, Robby, oké. Okay. En ja, even een passend muziekje eronder, want we gaan ook naar het volgende feestje. Framebusters, in de Escape natuurlijk, op het Rembrandtplein nummer 11 in Amsterdam. Kaarten 15 euro aan de deur. Of hier de voorverkoop via PayLogic. Wie vinden we daar allemaal? Nicky Romero, DJ Raimundo, MC Prime en Ruby Wax. Ja, we gaan nog twee feestjes doen. Op 11 december 2010. Girls Love DJs in de FNR. In Eindhoven. Prijs 12,50 euro. En ja, je weet het, aan de door is more, oftewel 15 hele euro's. Wie vinden we daar? DJ Irwin, Jasia, Jim Aanschier, Murwaas, Ra Entes, David Cravel en MCV, Rain Petit. En ja, wil je meer weten? www.curlslovedj's.com Het laatste feestje van deze avond. Op zondag in Club NL in de Nieuwe Zijdse Voorburgwal, 169 in Amsterdam... DJ Martin, verder geen info over de kaarten. Dus gewoon www.clubnl.nl voor meer informatie. Dat was het, tot zover de partycatch van deze week. Nu gaan we over naar Kyla Mesh, Futuring, Akon en Klaas' Malone Club Certified. streets, man, I'm certified Cross seas, all my customers are satisfied See, I ain't for all that beefing Matter of fact, I'm trying to chill with the squeeze it. Ask around the hood, man, I'm certified